ben ik ontzettend enthousiast over. De serie heet Kingdom Culture. Kingdom Culture. We zijn, uh, we zijn in de oase, zijn we bijeen met ontzettend veel verschillende culturen. Ik ken eigenlijk geen gemeente, ja misschien één of twee, die zo divers en multicultureel zijn als oase. Dat is prachtig toch? We hebben zoveel verschillende culturen, om een paar te noemen. Afrikaanse cultuur, de Zuid-Amerikaanse cultuur, Antilliaans, Surinaams, Noord-Amerikaans, Nederlands, Arabisch, Afghaans, Iraans. Ben ik er nog eentje vergeten? Indiaas. Prachtig. Prachtig, die diversiteit. Maar laten we ook eerlijk zijn... Dat maakt het soms ook best wel lastig. We dragen vaak onze eigen cultuur als een soort bril. Waar we alles en iedereen mee bekijken. En, en we zien ook mensen van een andere cultuur. En vaak omdat we die culturele bril op hebben, denken we, oh, wat, wat doen die raar? Waarom doen die niet zoals wij? Waarom? Doen ze zo vreemd? En dat zorgt voor irritatie, misverstand, zelfs conflicten en ruzie. Waarom? Omdat we vaak ons helemaal niet bewust zijn van die culturele bril die we op hebben. Ik doe hem nu af, want het is een 3D-bril. Dus dat... ik, ik zie jullie heel raar, inderdaad. Laat ik, laat ik een voorbeeld noemen. In de Nederlandse, blanke Nederlandse cultuur is het is het heel goed om direct te zijn. Waarheid is heel belangrijk in de Nederlandse cultuur. En daarom zul je waarschijnlijk mee hebben gemaakt dat een blanke Nederlander je echt recht in je gezicht zal vertellen wat hij van je vindt. Of wat hij denkt. En hij zal je vaak ongevraagd kritiek geven. Nou, voor Nederlander is dat, is dat goed. Voor iemand uit een Aziatische of Afrikaanse cultuur is dat Onbeschoft en bot. Dat doe je niet. He? Relaties zijn veel belangrijker dan gelijk hebben. Dus je zal dat heel voorzichtig doen. Je zal dat vaak een beetje met een omweg doen. Nou, Een voorbeeld van hoe die verschillende culturen elkaar kunnen bijten. Nou, Ik geloof de enige manier waarop we in Oase met al die verschillende culturen om kunnen gaan zonder elkaar de tent uit te vechten, is door elke keer weer te beseffen dat we als volgelingen van Jezus allemaal onze eigen cultuur hebben, maar dat we uiteindelijk maar één cultuur echt belangrijk is. En dat is de cultuur van het Koninkrijk. Kingdom culture. Ja, we komen vanuit allemaal verschillende culturen en we hebben allemaal verschillende gewoonten en gebruiken, maar als we in Jezus gaan geloven en als we hem gaan volgen, dan worden we ook burgers van een nieuw koninkrijk. Het koninkrijk van God. Met een hele eigen cultuur. En dat koninkrijk van God is overal op aarde waar Jezus koning is. Waar Jezus heer is. En Oase wil zo'n plek zijn waar, waar Jezus heer is, waar Jezus koning is, waar, cultu waar de cultuur van zijn koninkrijk heerst. En daarom bidden we ook elke keer weer, zoals we ook net weer hebben gedaan in, het, in die serie over het Onze Vader. Onze Vader, uw naam worden geheiligd. Uw Koninkrijk komen. U wil geschieden gelijk in de hemel, zoals ook hier op aarde. Zoals ook hier in Oase. Nou, dat, je denkt misschien, dat klinkt allemaal leuk en aardig, maar het is allemaal een beetje vaag. Hoe, hoe ziet die cultuur van het Koninkrijk er dan uit? Hoe zien die... Gewoonten en gebruiken en gedragsregels van het Koninkrijk van God er dan uit. Ja, dan zou ik zeggen, lees het Nieuwe Testament. Want dat staat boordevol over die cultuur van het Koninkrijk. Maar er is eigenlijk één woord wat telkens weer terugkomt. En wat als het ware een leidraad is voor die cultuur van het Koninkrijk. En dat is het woord elkaar. En in het Grieks is dat het woord Alelon. Dat bekt lekker. Alelon. Misschien kunnen we dat allemaal even zeggen. Alelon. Alelon. Dat is het Griekse woord voor elkaar. En dat woord komt keer op keer terug. Het komt in het Nieuwe Testament meer dan honderd keer voor. En zestig keer wordt dat woord alelon gebruikt als een gebod hoe we met elkaar om moeten gaan. En ik heb... Ik heb dat even op een, lijst, op een rijtje gezet, een aantal van die elkaars, een aantal van die allelons. Misschien mag ik de volgende slide. Laten we die even met elkaar hardop lezen, oké? Okay? Heb elkaar lief. Eer elkaar boven jezelf. Wees eensgezind onder elkaar. Aanvaard elkaar. Wijs elkaar terecht. Groet elkaar. Zorg voor elkaar. Dien elkaar. Draag elkaars lasten. Spreek de waarheid in liefde tegen elkaar. Wees vriendelijk en barmhartig voor elkaar. Vergeef elkaar. Zing met elkaar. Wees elkaar onderdanig. Acht elkaar voortreffelijker dan jezelf. Heb elkaars belangen voor ogen. Verdraag elkaar. Onderwijs elkaar. Troost elkaar. Bemoedig elkaar. Vermaan elkaar. Vuur elkaar aan tot liefde en goede werken. Beleid je zonden aan elkaar. Bid voor elkaar. Wees gastvrij voor elkaar. Dien elkaar met de gaven die iedereen gekregen heeft. En wees nederig naar elkaar. Wauw. Wat een mooie lijst. Hey, ik heb die lijst voor jullie uitgeprint. Als je na de dienst door de sluis loopt, is daar een tafeltje met een kopie van die elkaars. Neem je mee naar huis. Hang hem boven je bed. Of stop hem in je bijbel. Of leer hem uit je hoofd. Of bespreken hem met je connectgroep. Want hier gaan we dus de, vandaag en de komende weken naar kijken. Naar die elkaars. Naar die cultuur van het Koninkrijk, Hoe we geroepen zijn met elkaar om te gaan. Maar laten we opnieuw eerlijk zijn. Dat gaat niet vanzelf. Die elkaars moeten we oefenen. Weet je, de kerk is als een soort geestelijk fitnesscentrum. Michael, mag ik jou even naar voren? Ja, sorry, dit heb ik niet van tevoren gesprek. Hey, uh, zoals jullie kunnen zien, uh, Michael is uh, een uh, personal trainer in een fitnesscentrum. En um, wat, wat doe je in een fitnesscentrum? Nou, dat doe je oefeningen. He, zodat je spier en je conditie sterker wordt. Nou, ik heb uh, een YouTube filmpje van Michael gezien. Waarin hij een oefening doet en ik heb het geprobeerd na te doen. En het lukt me niet. Dat is, hij gaat helemaal op één been door zijn knieën. Met één ander been recht uitgestrekt. Misschien kun je het even doen, Michael. Ja. Oké, okay, kijk goed. Wow! Dankjewel. Man. Nou, waarom laat ik dit zien? Ik kan me niet voorstellen dat Michael dit meteen kon. Toch? Hoeveel, hoe, lang, hoe lang duurde dit om dit te oefenen? Oh, een maandje. Oké. Okay. Ik dacht jaren. Weet je, en, en dat is het. In een fitnesscentrum, als je maar genoeg oefent, dan kun je dingen doen die je nooit voor mogelijk had gehouden. Nou, waarom zeg ik dat? Omdat dat zo ook in de kerk is. Waarschijnlijk lees je deze lijst en denk je, ja, no way in oase, dat gaat ons niet lukken. Maar als we maar lang genoeg met elkaar oefenen en elkaar accountable houden, en soms hebben we spierpijn, hè, geestelijke spierpijn, en denken we, ah, we stoppen ermee, bekijk het maar allemaal. Maar als we dit lang genoeg oefenen met Gods kracht, dan gaan we hier in groeien. Dan gaan we hier in groeien, dat geloof ik echt. En dan wordt er iets van dat Koninkrijk van God zichtbaar in en door ons zijn. En weet je, als we die cultuur van het koninkrijk steeds meer gaan uitleven met elkaar, met vallen en opstaan, dan geloof ik dat er drie dingen gebeuren. Allereerst, dan komen al die verschillende culturen, komen zoveel mogelijk tot z'n recht. Weet je, ik weet niet of je het wel eens is opgevallen, maar onze samenleving verhardt. We ervaren steeds meer dat bev verschillende bevolkingsgroepen compleet langs elkaar heen leven. En met argwaan naar elkaar kijken. en ze praten over elkaar in plaats van met elkaar. Nou, ik geloof juist dat in de tijd als deze de kerk een verschil kan maken. Door iets te laten zien van dat komende koninkrijk... waarin we wel naar elkaar omzien, wel met elkaar praten... wel elkaar vergeven of wel elkaar liefhebben en dienen. En daarom zijn we daartoe geroepen. En weet je, als we telkens met elkaar die, die cultuur van het koninkrijk op nummer één gaan stellen dan komen al die verschillende culturen zoveel mogelijk tot hun recht. En die komen tot bloei. Dat geloof ik met heel mijn hart. Nou, dat is het eerste wat gaat gebeuren. Het tweede wat dan gaat gebeuren is, dan worden we aantrekkelijk voor de mensen om ons heen. Want als wij zo naar elkaar om gaan kijken, dan, dan gaat dat opvallen. Juist als het contrast met de maatschappij om ons heen zo groot is. En als ik de volgende slide mag. Jezus zegt naam tegen ons...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 Dus als wij met vallen en opstaan die cultuur van het koninkrijk proberen uit te leven en gaan oefenen, ja, dan, dan gaan mensen onze vader in de hemel prijzen, omdat ze iets van het komend koninkrijk in ons zien. En dat is het derde. God wordt geëerd en geprezen. En daar gaat het om. Dat we het doen tot zijn eer. Amen? Weet je, dit is eigenlijk al maar een introductie voor de hele serie. Dus laten we nu snel gaan kijken naar een van die eerste Elkaars. En dat is, denk ik, de allerbelangrijkste. En dat is, heb elkaar lief. Heb elkaar lief. Meer dan 17 keer zegt Jezus dit. En ook in de, in de brieven van Paulus en Petrus, keer op keer zeggen, de, zeggen Jezus en de apostelen, heb elkaar lief. En laten we naar een van die keren kijken, waarin Jezus zegt, heb elkaar lief. Johannes 13, vers 34. Tot 35. Jezus zegt daar het volgende. Ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten jullie elkaar lief hebben. Want aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Weet je, er wordt zo ongelooflijk veel over liefde gesproken in, in in onze maatschappij, eh, elk liedje wat over, op de radio wat je hoort, dat gaat over liefde. Eh, het hoofdthema van een film is bijna altijd liefde. Minstens één keer in goede tijden, slechte tijden zegt een stel: "Ik hou van je" tegen elkaar. Maar wat vaak eigenlijk bedoeld wordt is: "Ik vind je aantrekkelijk" of "zolang je aan mijn eisen voldoet, blijf ik bij je". En ze noemen het liefde. En ik, ik denk dat we daardoor heel vaak een verknipt beeld van liefde hebben. Liefde moet goed voelen. Hè? Liefde is soft. Liefde is gebaseerd op, op gevoelens en emoties. Maar weet je, hoe Jezus over liefde praat is, is compleet anders. Dus laten we even kijken hoe Jezus nou echte liefde bedoeld heeft. En... Ik denk dat de eerste wat, wat we hiervan kunnen leren, wat Jezus hier over liefde zegt, is dat liefde een werkwoord is. Liefde is een werkwoord. He, zoals Jezus zegt in dat vers wat we net gekeken hebben, zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar lief hebben. Wat bedoelt hij daarmee? Hoe had Jezus zijn leerlingen lief? Weet je, als je naar de betekenis van een vers wilt, wilt kijken en wat het nou echt betekent, dan kun je het beste naar de context kijken. Dus naar de, de versen om dat vers heen. Het hoofdstuk daarvoor en daarna. Dat, dat is dé manier om naar de betekenis van een vers te kijken. En als je het hoofdstuk bekijkt wat hier voorafgaand afspeelt, hoofdstuk 13, dan zie je dat Jezus op een gegeven moment lekker zit te eten met zijn leerlingen, net zoals wij volgende week gaan doen. En op een gegeven moment staat Jezus op van de tafel, hij doet zijn bovenkleed af, hij gaat op zijn knieën, hij doet een schort om en hij begint de voeten van zijn leerlingen te wassen. Nou, je denkt, ja, dat is mooi. Maar weet je, ik, ik geloof dat het heel moeilijk is om te bevatten hoe radicaal het is wat Jezus hier doet. Ik zal je uitleggen waarom. Kijk, als wij elkaars voeten wassen, dat is natuurlijk ja, dat is best wel wat. Maar de meeste van ons hebben ochtends nog gedoucht. En we, we dragen sokken en schoenen. Dus hooguit zo, zullen onze voeten een beetje stinken. In de tijd van Jezus droeg iedereen open sandalen. En dat niet alleen. De wegen in de tijd van Jezus in Israël waren compleet stoffig. Door het droge klimaat en nog erger... Er was geen rioolsysteem. Dus iedereen gooide gewoon zijn po op straat met alle gevolgen van dien. En daar liep je dan met je open sandalen doorheen. Nou, kun je je iets bij voorstellen. Dat daarom het wassen van andermans voeten alleen door de laagste, maar dan ook de allerlaagste slaven werd gedaan. En hier is Jezus, de almachtige zoon van God... De scheppel, schepper van hemel en aarde, die mens werd, die op zijn knieën gaat. en het werk van de laagste slaaf doet en de voeten van zijn discipelen wast. Wauw. Dat verklaart waarschijnlijk ook waarom Petrus, een van Jezus' leerlingen, zei. toen Jezus dat wou doen: Nee, nee, nee, nee! Niet doen! Niet doen! Zelfs al had hij geen eens ten volle door wie Jezus nou echt was. Vraag je, wie, wie heeft de Nikes aan vandaag? Mag ik even handen zien? Ja. Pieter, mag ik één van jouw Nikes? Ik, ik beloof, ik geef hem weer terug. En ik ga niet je voeten was. Jongens, wat is de slogan van Nike? Just do it! Precies. Ik leg hem nog even hier neer. Just do it. Do it. Op eenzelfde manier zegt Jezus, wil je een ander liefhebben? Just do it. Weet je, zo vaak denken we dat we pas anderen kunnen liefhebben als we het voelen. Als het goed voelt, hè, dan komen we in actie. Maar weet je, als we pas een ander gaan liefhebben als we het voelen, dan kunnen we wachten tot we een onzwegen. Jezus zegt, just do it. Want weet je wat, wat het geheim is? Als wij ervoor kiezen een andere liefde hebben, als wij die liefde in daden omzetten, dan komt dat gevoel vanzelf. Eerst komt de daad en daarna komt het gevoel. Niet eerst het gevoel en daarna de daad. Denk je nou echt dat Jezus, dat het voor hem goed voelde om de, de voeten van zijn discipelen te wassen? Dat hij er, er, er zin in had? Heerlijk! Die met... Stront voeten, ga ik ze even lekker wassen. Nee, hij koos ervoor zijn leerlingen lief te hebben. Om ons daarmee een voorbeeld te geven die we mogen volgen. En daarom zei Jezus ook nadat hij net de voeten van zijn leerlingen had gewassen. Als ik, jullie heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moeten jullie elkaars voeten ook wassen. Ik heb jullie een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Weet je, je zult gelukkig zijn. Als je dit niet alleen begrijpt, maar ook naar handelt. Wat zegt Jezus hier? Je bent gelukkig als je de liefde voelt, als het goed voelt. Je bent gelukkig als je heel mooi over liefde kunt praten, als je mooie ideeën over liefde hebt. Nee, Jezus zegt, je bent gelukkig als je die liefde doet. Just Do it. Jezus zegt dat keer op keer. En, en een van Jezus' leerlingen, Johannes, die zal later ook in een van zijn brieven eigenlijk precies hetzelfde zeggen. Maar hij zegt het nog een stukje radicaler zelfs. In 1 Johannes 3 vers 16 zegt Johannes dit. Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons heeft gegeven. Jezus heeft zijn leven voor ons gegeven. En daarom horen wij ook ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor zijn broeder of zijn zuster die gebrek leidt. Kinderen, we moeten niet lief hebben met de mond, met woorden, maar waarachtig. Met daden. Weet je... Het is zo makkelijk om te, te zeggen dat je iemand lief hebt, maar het is een ander verhaal om het echt te doen. Vrienden, liefde is een werkwoord. Just do it. En dat is het, het tweede wat we over die liefde van Jezus kunnen leren, is dat uiteindelijk die liefde van God komt. Want het, het klinkt heel mooi, hè, dat we elkaar mogen liefhebben met de liefde van Jezus. Maar ik denk dat als we eerlijk zijn, als ik eerlijk ben, dat heel vaak dat ik het gevoel heb dat ik heel weinig te geven heb. En dat ik keer op keer faal in het andere liefhebben met de liefde van Jezus. Laat, laat ik iets vertellen van mijn eigen struggle hierin, mijn eigen zoektocht. Ik heb het vast wel aan een paar van jullie verteld, maar toen ik twintig jaar geleden was ik ontzettend op zoek. Ik geloofde nog niet in God of in Jezus. Ik wou alles, ik voelde een leegte van binnen, maar ik, ik wou alles een eerlijke kans geven. Dus ik, ik besloot een Koran te kopen, ik heb de islam bestudeerd, boeddhisme, Hindoeïsme. maar die leegte die, die bleef en die alleen maar, werd alleen maar groter, tot ik uiteindelijk... Dat Bijbeltje onder een laag stof vandaan heb gehaald. en gewoon de Evangeliën ben gaan lezen. En ik daar las hoe Jezus zelfs zijn vijanden liefhad. Hoe zelfs toen hij gekruisig werd, hij bad: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat bad hij voor de mensen die hem net zulke dikke spijkers door zijn polsen hadden geslagen. En ik dacht: Wauw, dat is liefde. Als dat, als, als dat mijn Heer is, dan wil ik die Heer volgen. Dus ik besloot vanaf dat moment Jezus te gaan volgen. Ik, ik besloot andere mensen lief te hebben zoals Jezus. Nou, het volgende weekend ging ik naar mijn ouders. En mijn vader zei iets en ik, ik, ik werd zo boos. En ik, en ik stond op punt om weer, weer naar huis te gaan. Ik bleef toch slapen en de volgende dag mijn broertje kwam ook over iets. Piet Lutters raakte in een ontzettende verhitte discussie. Jezus had zijn vijanden lief en ik kon geen eens mijn eigen familie lief hebben. En toen de week daarna, ik stond in een wachtrij in de supermarkt. Een hele lange wachtrij. Ik had haast. En een mevrouw die piept zo voor me in de rij. En ik voelde zo'n boosheid in mij opwellen, dat ik er bang van werd. En dit ging zo door, week in, week uit. Zolang ik mij vergeleek met massamoordenaars en verkrachters of zelfs mijn chagrijnige buurman, was ik een heel goed persoon. Maar vergeleken met Jezus was ik niks. Ik kon het niet. Keer op keer kwam ik erachter, ik kan het niet uit mezelf. En ik, ik kwam zelfs op een punt dat ik het besloot, dit, dit gaat mijn pet erboven, het lukt me niet, ik stop ermee. Maar gelukkig ben ik toen... Blijven doorlezen in die Bijbel. En las ik dat Jezus niet allereerst kwam om zijn voorbeeld aan ons te geven, maar juist om die kloof tussen zijn liefde en zijn heiligheid en ons falen te overbruggen aan het kruis. En hij droeg al mijn falen en gebrokenheid op zichzelf. Wauw, dat was, dat was zo'n openbaring. En toen las ik, las ik verder en toen las ik zelfs dat ik het niet in eigen kracht hoef te doen. Maar dat God anderen wil liefhebben in en door mij heen. Hij wil mij gebruiken. En daardoor wil hij mij vullen met zijn heilige geest. Wil hij jou vullen met zijn heilige geest. Zodat hij ons van binnenuit verandert. En ons de kracht en de mogelijkheid geeft om anderen lief te hebben. Niet vanuit onszelf, maar hij door ons heen. Nou opnieuw, dat was zo'n openbaring. Romeinen 5. Vers 5 zegt bijvoorbeeld, Gods liefde is in ons hart uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven heeft. Galaten 5 vers 22 zegt dat liefde een vrucht is van de geest. Vrienden, we kunnen het uit onszelf niet, maar God wil het doen door zijn geest in en door ons heen. En wat hoeven we daarvoor te doen? Heel eerlijk toe te geven, heer ik heb u nodig, ik kan het niet uit mezelf. Niet één keer, maar elke keer weer. En onszelf helemaal aan God over te geven en hem te vragen ons te vullen met zijn heilige geest. En God wil niets liever dan dat te doen. Jezus zegt, als jullie vaders al het beste willen voor je kinderen, hoeveel te meer wil God de Vader jullie zijn heilige geest geven, wie hem daarom vragen. Niet één keer, maar keer op keer op keer. Want ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik lek. Op het ene moment ben ik vol van Gods geest. En de volgende dag voel ik me leeg. En heb ik het idee dat ik niks meer te geven heb. Nou, het moment dat je je weer leeg voelt, hoef je alleen maar te vragen. Heer, ik geef me weer helemaal nu over. Wilt u me opnieuw vullen met uw heilige geest? En dan zal hij dat doen, zodat we anderen kunnen liefhebben met zijn liefde. Nou, de laatste kenmerk van liefde. Of wat Jezus erover leert is dat liefde het kenmerk is van een leerling van Jezus. En zoals Jezus in vers 35 zegt, hoofdstuk 13. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Hoe weten mensen dat wij... Volgelingen van Jezus zijn door onze bijbelkennis. Door hoe we eruit zien. Onze politieke voorkeur. Hoe hoog we onze handen in de lucht doen als we God aanbidden. Nee, de enige manier waarop mensen zullen zien dat wij volgelingen van Jezus zijn. Is naar de mate waarop we elkaar lief hebben. Dat is de enige manier. Ik las pas het volgende verhaal wat ik met jullie wil delen. Wat iets laat zien van die veranderende kracht van liefde. Van Gods liefde in en door ons heen. Het verhaal speelt zich af in, in Zuid-Afrika. De apartheid was net afgelopen. En bischop Tutu, die begon een uh, waarheids- en verzoeningscommissie. Hij probeerde mensen weer met elkaar te verzoenen. Dat was begin jaren negentig. En tijdens een van de zittingen vertelde een politieofficier genaamd Van der Broek hoe hij samen met andere politieagenten een 18-jarige jongen had neergeschoten en zijn lichaam had verbrand om het bewijs te vernietigen. En acht jaar later kwam diezelfde Van den Broek terug naar hetzelfde huis en pakte hij de vader op. En de vrouw van die man werd gedwongen te kijken hoe politiemannen haar man op een brandstapel bonden, benzine over zijn lichaam heen groten en hem aanstoken. En de zaal werd doodstil toen de nu bejaarde vrouw, die zowel haar zoon als haar man verloren had door deze Van de Broek, de kans had om nu te reageren. De rechter vroeg, wat wilt u van meneer Van de Broek? En toen zei ze dit. Meneer Van de Broek nam al mijn familie van me weg. Maar ik heb nog zoveel liefde te geven. Ik zou graag willen dat hij twee keer per maand bij mij thuis komt, zodat ik een moeder voor hem kan zijn. En ik wil meneer Van den Broek laten weten dat God hem vergeven heeft en dat ik hem ook vergeef. Ik wil hem omhelzen, zodat hij kan ervaren dat mijn vergeving en liefde echt zijn. Spontaan begon de hele zaal Amazing Grace te zingen, terwijl de vrouw op Van den Broek afliep. Maar Van de Broek hoorde het lied niet. Hij was flauw gevallen, overweldigd door alle emoties. Van de Broek ging de oude dame inderdaad bezoeken, niet twee keer per maand, maar minstens twee keer per week. Ze werden hechte vrienden als moeder en zoon. En Van de Broek groeide uit tot een van werelds sterkste en grootste voorvechters van rassengelijkheid en de noodzaak van verzoening. Vrienden, dat is nou liefde. Dat is nou liefhebben zoals Jezus ons lief heeft. Nou, ik kan me voorstellen dat je denkt, ja, maar dat, dat zou ik nooit kunnen. Je hebt gelijk, ik ook niet. Uit onszelf kunnen we dat niet. Maar met Gods liefde in en door ons heen kunnen we het wel. Die vrouw zei, ik heb nog zoveel liefde te geven. Vrienden, als wij een kind van God zijn, als wij vervuld zijn met de Heilige Geest, hebben wij ook zoveel liefde te geven. En weet je, toen ik met deze preek bezig was, vroeg ik me af, ja, hoeveel liefde zien mensen eigenlijk in mij en in Oase? Dat is best wel een confronterende vraag, toch? Want ik denk dat we allemaal wel beseffen hoeveel we vaak tekortschieten. Hoeveel we nog te groeien hebben in het zo elkaar liefhebben. En toch onderschat niet hoeveel van Gods liefde mensen al zien in en door ons heen. In onze huizen, op ons werk, in de Alpha-cursus, in de connectgroepen, hier op zondag in de dienst, tijdens de lunches. Hoe we anderen helpen door burennetwerk of Stichting Present. En weet je, ik ben de eerste die zal toegeven dat we nog te groeien hebben in elkaar, lief hebben. Maar de afgelopen maanden heb ik vooral heel veel met mensen van Oase gesproken. Heb ik met jullie gesproken. En weet je wat één ding is wat elke keer weer terugkomt? Dat hier mensen in Oase tot geloof zijn gekomen. En mensen veranderd zijn. Waarom? Omdat ze iets hebben ervaren van Gods liefde. Door jullie heen. En elke keer als ik dat hoor, dat, dat, dat raakt me diep. En dat maakt me ook ontzettend nederig, omdat ik besef dat dat enkel en alleen Gods liefde is. Wij zijn maar gebroken vaten die, die iets van Gods liefde opvangen. En dat vervolgens weer druppel voor druppel doorgeven aan anderen. En het geeft ook een diep verlangen dat als oase ergens onbekend staat, hier in Nieuw-West, dat het zal zijn om onze liefde voor elkaar en de mensen om ons heen. Schieten we daarin tekort? Ja. Schieten we daarin vaak tekort? Ja. Maar het mooie is, Jezus geeft ons niet slechts goed advies, hij geeft ons goed nieuws. Want elke keer als wij weer vallen en struikelen en onderuit gaan, is Jezus daar om ons weer overeind te helpen. En ons weer opnieuw te vergeven en te genezen en schoon te maken. En ons opnieuw te vullen met zijn heilige geest. En ons te bemoedigen om weer door te gaan. En het mooie is, elke dag weer opnieuw mogen we opnieuw beginnen met de schone lijn. En daarom wil ik de komende week, ga ik, en ik, ik hoop dat jullie dat ook doen, ga ik mezelf deze vraag stellen. Als eerste als ik wakker word. Ga ik me deze vraag stellen. Wat kan ik vandaag doen om de mensen die ik ontmoet, de liefde van Jezus te laten zien? Als je nog in bed ligt, de wekker is gegaan en je ligt nog daar in het donker, vraag jezelf deze vraag. En vraag vervolgens of God jou wil, opnieuw wil vervullen met zijn Heilige Geest. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik heb dat elke keer weer nodig. Dat God me opnieuw vervult met zijn Geest. Zodat we anderen met die... Liefde van God kunnen lief hebben. En weet je, als we zo leven, dan is het leven een avontuur. Wat we ook doen, waar we ook zijn, dan kunnen we dat avontuur van Gods liefde leven. En dat verandert mensen. Daar zijn we toe geroepen. Want alleen Gods liefde verandert mensen. Alleen Gods liefde maakt vrienden van vijanden. Alleen Gods liefde kan de meest verharde, harde zacht maken. Alleen Gods liefde kan mensen veranderen, kan huwelijken veranderen, kan gezinnen veranderen, kan hele straten en steden veranderen. Want dat is hoe God zijn wereld, zijn gebroken wereld wil genezen. Door zijn liefde in en door ons heen. Dat geloof ik echt. Een avontuur van liefde, laten we bidden. Lieve Heer Jezus, we danken U voor Uw onvoorstelbare liefde voor ons. En dank U dat U ons niet alleen vertelde dat U van ons houdt, maar dat U dit op een ultieme manier liet zien door Uw leven voor ons te geven aan het kruis. Dank U Heer. Help ons om elkaar lief te hebben met Uw liefde. En zoals Uw dienaar Franciscus van Assisi ooit bad, willen we vandaag bidden. En je mag dit hardop met me mee bidden. Het staat hier. Op het scherm. Heer, maak ons een instrument van uw liefde. Waar er haat is, laat ons liefde zaaien. Waar er wanhoop is, hoop. Waar er droefheid is, vreugde. Waar er duisternis is, licht. O Heer, geef dat we niet zozeer er naar zoeken om getroost te worden als te troosten. Niet zozeer geliefd te worden als lief te hebben. Want door te geven. Ontvangen wij. Door te vergeven worden wij vergeven. Door te sterven worden wij wedergeboren in het eeuwige leven. Vul ons opnieuw met uw Heilige Geest, zodat uw liefde in ons zal heersen. En iedereen zal weten dat wij uw leerlingen zijn. Dat bidden wij in uw liefdevolle en machtige naam. Jezus, amen.